Ja, en jullie hebben zeker Nick Cave verkend, van Nick Cave naar Bijbelse taferelen, dat is maar een kleine stap. En ik heb hier twee mensen bij mij hier staan van Politica en zij gaan Salome spelen. Kunnen jullie jezelf even voorstellen? Ja, ik ben Robin de Vries. Ik ben de regisseur, samen met Cara. Ja, Kara Tetelai dus. Kara Tetelai. En jullie, jullie regisseren allebei samen. Hoe komt dat zo? Hoe komt dat? Wij komen zo goed overeen en wij vullen elkaar zo goed aan um, dat dat echt een ideale werksituatie is. En ook, ik vind, ja, als beginnend regisseur heb je gewoon een klankbord nodig om ja, te overleggen en je eigen ideeën ja, te channelen en ja, te kunnen richten, echt. Mm -hmm. Hebben jullie allebei... Uh uh, acteurservaring ook? Of uh, zijn jullie direct als regisseur in, het, uh, in de vijver gestapt? Nee, wij hebben allebei ook al bij Politica gespeeld voordat wij direct zijn beginnen regisseren. Het is dus al, zo dat we erin gerold zijn eigenlijk. En, en hoe lang zijn jullie er al mee bezig dan met Politica? Uh, met Politica? Ik ben ondertussen de ancien van de groep, <lacht> denk ik. Uh, van mijn 18, dus ja, al ja, mijn vijfde jaar nu. En dan moeten we luisteraars laten nadenken hoeveel keer gebist, uh, ah, niet gebist... niet gebist. Niet gebist, nee. Ik ben ja, aan nieuwe studies begonnen ondertussen. <laughs> ja, zeer goed, hè. En en ik ben een jaar jonger, dus een jaar minder. Een jaar dan minder. minder. Goed, we gaan het hebben over de, de voorstellingen die jullie nu aan het repeteren zijn, aan het, uh, het voorbereiden zijn. Salome. Vertel eens kort nog het verhaal van Salome. Het verhaal van Salome. Um, in de Bijbel is het heel kort, natuurlijk. Um, Salome is verliefd op Johannes de Doper onbereikbaar verliefd en... Um, ja, ze eist het hoofd van Johannes om hem toch maar te kunnen kussen. Um, wij spelen... Wij brengen de bewerking van Ed Frank en die focust meer eigenlijk op het aspect van, van liefde, onbereikbare liefde en de pijn die dat daarmee te maken heeft en ja, hoe gek dat die obsessie u kan maken. En in de Bijbel is het ook heel zwart-wit. Je hebt eigenlijk zo Salome die de slechten is en Johannes die dan de heilige is. En dat willen wij net dat dat niet zo is, dat het echt wel zo'n spel was tussen die twee van... ...als hij gewoon had gezegd van, ik wil u echt niet, maar het was zo dat spelletje bij hem van de afstoten en aftrekken... Uh, ...afstoten... Um, ...dat uiteindelijk... Um, dat, dat we, ...daar willen wij de nadruk op leggen eigenlijk, die liefde van dat jong meisje. En die personages een beetje meer, uh, meer lage geven dan, hè? Nuanceerder. Uh, nuanceer. hoe, hoe brengen jullie dat dan in beeld? Hoe brengen we dat in beeld? Um, we hebben gekozen voor een vrij industriële opstelling. Ook we zijn met 30 acteurs, dus we konden ook niet anders dan in de hoofdrol. 30 gaan met, acteurs. Ja, met 30 acteurs. <laughs> <laughs> o, o, o. Um, er is ook geen backstage of zo, iedereen staat permanent op het podium. Dus hebben we gekozen om met stellingen te werken en met het balkon in de Zwarte um, Ja, om, En dat geeft het heel ook een heel industriële look. Ook ja, de stellingen fungeren als de torens van het paleis. En, ja. Maar ik, ben, ik wil toch even verder gaan op die 30 acteurs, want ik ben echt wel van mijn soren geblazen daardoor. 30 acteurs op scène, uh, allemaal niet-professionele acteurs. Hoe leiden jullie dat dan een beetje in goede banen? Met veel geroep en getier. <laughs> nee, um... ja, we zijn met z'n tweeën. Dat helpt al wel. En ja, het is ook focussen natuurlijk. Hè. Je kunt niet met iedereen even hard werken. Niet iedereen heeft evenveel tekst. Um... En niet iedereen moet altijd aanwezig zijn op de nee, repetitie, ja, ja. want dat zou chaos zijn. Ja. Ja, nu dat we dichter naar de voorstellingen toekomen, verwachten we dat wel. En dat, dat vraagt ook heel veel van die acteurs, hoor. Want er zijn met zoveel mensen, en als die dan onder elkaar beginnen te praten, als ze met een ander stuk bezig zijn, dat is echt verschrikkelijk. Maar uiteindelijk ze doen ze dat echt wel goed. Ik ben, echt, ik ben trots, absoluut. <laughs> ja, ik neem aan, als je met drie bent, is het makkelijker van geconcentreerd te blijven. Hè? Met dertig, uh, zeker tijdens repetities, is dat, uh, dat wel moeilijk. Uh, hoe ver staan jullie in dat repetitieproces nu? Um, in vergelijking met vorig jaar mogen we zeker niet klagen, we zijn goed op schema, maar ja, de grove lijnen zijn er, absoluut, maar we moeten echt nog wel bijschaven de komende weken mm -hmm. en ja, we komen er wel. En voor, voor wanneer zijn de voorstellingen? Um, wij spelen 30 maart tot en met uh, 3 april. Dat is toch wel een, een hele speellijst, dat zijn vijf, zes dagen? Vijf dagen, gewoon de hele week. Was het vorig jaar een succes dan? Ja, tuurlijk. Het was een groot succes. Petica <laughs> speelt meestal voor uitverkochte zalen, dus dat is mooi. Goh, nu dat... is de zaal kleiner, dus... Ja, dus hebben jullie eigenlijk niet meer reclame nodig, hè. Uh, allebei heel hard bedankt om, om hier te zijn. Wanneer is de volgende repetitie van jullie? Zo meteen. Zo meteen. Dus uh, ja, uh, maak er het beste van, hè. Okay.